1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Ook VVD in Eerste Kamer achter gewijzigd regeerakkoord. Opening begonnen van het graf van Arafat. En succeszwemcoach Jacques Overharen stopt als trainer. Het is bewolkt, op de meeste plaatsen is het droog en in het zuidoosten is het ook wat zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Morgenochtend is het grijs of mistig. In de middag dan weer zonnig en droog. En het wordt een graad of 9. Het aangepaste regeerakkoord is aanvaardbaar voor VVD-fractieleider in de Eerste Kamer Luc Hermans. En hij benadrukt dat de VVD concessies moet doen omdat de partij samenwerkt met de PvdA. Al moet de VVD wel altijd goed blijven kijken, zegt hij, wat acceptabel is. Datgene wat nu komt, wat nu aan voorstel op tafel ligt. We moeten natuurlijk de voorstel definitief afwachten wat hier in de Eerste Kamer gaat komen. Maar wat er nu op tafel ligt lijkt in ieder geval aan die voorwaarden te voldoen.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 VVD-prominent Hans Wiegel was twee weken geleden de eerste VVD'er... die openlijk verzet pleegde tegen de regeringsplannen. Hij vond ze nivellerender dan toen het kabinet Den Elder zat. Ik vind het in ieder geval heel goed dat die inkomensafhankelijke premie... Uh, voor de ziektekosten dat die van tafel is verdwenen. Dat was een hele slecht voorstel. Was dat. Daar raakten mensen ook door in paniek. Het punt van de nivellering is een tweede punt waar VVD'ers nooit enthousiast over zijn... En dat is in ieder geval iets verbeterd, als ik de cijfers mag geloven... en dat doe ik dan ook wel, dat met name toch de middeninkomens... Uh, minder zwaar zullen worden aangepakt dan oorspronkelijk. Dus in ieder geval is dit een verbetering. En premier Rutte kan dus gerust zijn... want Hans Wiegel heeft het regeerakkoord hoogstpersoonlijk goed gekeurd. Maar Wiegel blijft het kabinet wel kritisch volgen. Als er goede voorstellen zijn, dan ben ik al, zo ben ik altijd, dan steun ik die. En uh, als de politici het goed doen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 De uitgave gaat zeker twee weken duren en dan gaan Zwitserse en Franse specialisten de resten onderzoeken. De Zwitsers hebben eerder op Arafats kleding sporen gevonden van polonium en die vondst kan erop wijzen dat Arafat is vergiftigd. De vroegere Palestijnse leider overleed op 11 november 2004. De officiële doodsoorzaak was een hersenbloeding na een darminfectie, maar sommige Palestijnen denken dat Arafat door Israël is vergiftigd. Een automobilist die in september ernstig gewond raakte... bij een ongeluk op de A1 bij Stroe... is dagenlang niet gevonden door misverstanden bij de meldkamer. Dat blijkt uit onderzoek. De man werd pas na drie dagen gevonden en toen was hij overleden. Na een eerste melding bij de meldkamer werd er wel gezocht... maar er was verwarring over de richting waarin die automobilist was gereden. De hulpdiensten konden het slachtoffer daardoor niet vinden. En ook daarna ging het mis, zegt de politie. Op zich. Uh, een verkeerde interpretatie van welke rijbaan dat het nou precies geweest is, dat zou er toch nog uh, toe hebben moeten leiden dat de hulpdiensten het wrak zouden moeten hebben vinden waren het niet dat uh, er ter plaatse een zeer dichte begroeiing was en dat uh, het voertuig terecht was gekomen in een, in een wat lager gedeelte van een Hele brede, zeer dicht begroeide middenberm. Waardoor het ook praktisch niet meer te zien was. Het slachtoffer had zwaar hoofdletsel en hing ondersteboven. omdat zijn auto was omgeslagen. De politie denkt dat de man mogelijk had kunnen worden gered. als hij op tijd was gevonden. En de werkwijze bij de meldkamer is als gevolg van het onderzoek aangepast. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Een rechter in Rotterdam heeft een moordzaak even stilgelegd... omdat de drie hoofdverdachten zich bedreigd voelen. De drie mannen, een Nederlander en twee Britten... staan terecht voor de moord op een jongen van 12 in een woonwagenkamp in Breda in 2010. Volgens een advocaat worden ze door de familie van het overleden jongetje... met de dood bedreigd. De rechter heeft de zitting, die al in de extra beveiligde rechtszaal werd gehouden... tijdelijk geschorst. Verslaggever Robert Bas vertelde vlak voordat de zitting werd hervat... waarom die verdachten zich zo'n zorgen maken. Eerder was al bekend dat er mogelijk opdrachten waren gegeven om hen te liquideren. En die nieuwe informatie heeft zo geleid dat er nieuwe maatregelen zijn genomen, nieuwe beveiligingsmaatregelen rond de rechtbank. En iedereen moest de zaal uit en werd opnieuw gefouilleerd. En het proces kan elk moment weer doorgaan, maar de verdachten zullen achter schermen gaan zitten. En de politie heeft bij het doorzoeken helemaal niks gevonden. Het moordproces in Rotterdam, horen wij, is zojuist weer verder gegaan. De Nederlandse mededingingsautoriteit is blij dat de organisatie van notarissen een aantal regels heeft versoepeld. Mogelijk gaan de prijzen daardoor omlaag. De notarissen hebben een aantal beperkende regels geschrapt. De belangrijkste zijn het verbod op het rechtstreeks benaderen van potentiële cliënten. De verplichting tot objectieve reclame. En het verbod op het werken onder de kostprijs. Die regels zijn in ieder geval geschrapt.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 De gezinnen hebben met voorrang een ander huurhuis gekregen. Robert M. is veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. In de Amsterdamse Zedenzaak dient donderdag het hoger beroep. Sport. Jacco Verharen stopt als zwemtrainer. De coach achter de successen van Pieter van der Hogeband, Inge de Bruin, Ranomi cromroe en Marleen Veldhuis gaat zich helemaal toeleggen op zijn rol als technisch directeur bij de zwembond. Voormalig topzwemmer Marcel Wouda volgt voor haar en op... als trainer van Kromobijoyo. Jojo. Voor verslaggever Bob van der Tak allemaal niet echt een verrassing.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 Hockeyster Maatje Goderie heeft haar interlandcarrière beëindigd. 28-jarige middenveldster van Den Bos legt uit waarom ze Oranje voor gezien houdt. Ja, ik heb echt heb best wel flink erover nagedacht. En, uh, want het is niet zomaar een beslissing die je maakt. Zeker omdat het al zo, ja, zo lang groot onderdeel in mijn leven is. En ook voor heel veel plezier zorgt. En uh, echt wel een passie van me is. Maar ja, ik, ik, heb, ik heb het overwogen en ik denk van op dit moment kan ik. Niet de commitment geven die, uh, die ik zou willen geven aan het Nederlands elftal. En zoals ik die de afgelopen jaren heb gegeven. En dan denk ik, dan, uh, dan wil ik het niet doen. En dan is het zonde en, uh, en wil ik het op een, uh, op een mooie en ja, gave manier afsluiten. Deze periode in mijn leven. En dat, uh, en dat is eigenlijk een beetje de voornaamste reden. Dus het is een kwestie van gevoel. Het is, uh, het is voor mijn idee uh, ja, best wel tijd voor nieuwe stappen in mijn leven. Maartje Goderie. Ze speelde 125 interlands... en won zowel in 2008 in Peking als dit jaar in Londen olympisch goud... en ze blijft wel actief voor haar club. De oefeninterland tussen het Nederlands elftal en Duitsland... van morgenavond in de Amsterdam Arena... heeft door de vele afzeggingen een ja, tamelijk gedevalueerd karakter gekregen. Louis van Gaal mist onder meer Wesley Sneijder... Robbie van Persie, Kevin Strootman en Germaine Lens... En zijn Duitse collega Joachim Leuf ontving afmeldingen van Eusil... Klozen, Schweinsteiger, Kroos en Boateng. Maar doelman Tim Krul is er weer wel bij... nadat hij zes weken uit de relatie was met een elleboogblessure. Ik ben blij dat ik er weer ben. Ik ben lekker uh, Gelukkig fit. Geen last meer van mijn elleboog. Dus uh, het gaat weer goed. Ja, hoe, uh, hoe erg was dat toen, die domper? Ja, natuurlijk. Uh, ik speelde op die vrijdagavond tegen Turkije. En die dag daarna raakte ik geblesseerd. Dus dat was een... Uh, een grote domper. En uh, natuurlijk, uh, ja, ik ben vijf, zes weken ben ik er uh, mee, zuur mee geweest. Ja. Dacht je dan ook van: god, dit was mijn kans en nu is hij weg? Nee, want er zijn zoveel wedstrijden natuurlijk. Kijk, tuurlijk, uh, het was een, uh, een slecht moment voor mij. Want het dat geeft natuurlijk uh, die andere jongens weer de kans om uh, terug te komen. Dus uh, daar baalde ik wel van. Maar uh, ja, je ziet het nu weer, de, uh, nu zijn die andere twee geblesseerd. Afgelopen vrijdag had het het even over jou. En die maakte echt een verschil tussen jou en Stekelenburg. Een meevoetballende keeper tegen een wat ja. ander soort keeper. Uh, is dat nou zo? Um, ja, natuurlijk. Als je van de, de Ajax-school komt... dan uh, ben je een andere keeper als uh, van de A school. Uh, ja, in Engeland spelen we een ander uh, systeem dan dat we in Nederland doen. Maar uh, ik heb geluk gehad met uh, de Nederlandse jeugdelftallen... Uh, ja, met van achteruit opbouwen dat uh, ben ik nooit verloren. Ja, want daar heeft het mee te maken. Hè? Uh, jij bent gewend om in Engeland die bal meteen ervoor te rossen? Ja, in Engeland is het meer uh, direct uh, vooruit spelen. Ja. Uh, we voetballen wel van achteruit, maar niet zoals het Nederlandse uh, zelf van nee. mij. Betekent het ook dat je echt anders staat te keeper dan als je bij Oranje kipt? Ja, het, het is meer uh, van achteruit opbouwen wat we, uh, waar we het over hebben. En, uh, maar ik, ik blijf Nederlands, dus het is niet echt uh, zo'n groot verschil. Zijn oranje Doelman Tim Krul. Hij was in gesprek met Bert Maalderink. Tien over één, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De leider van de VVD in de Senaat, Luc Hermans... vindt de wijzigingen in het regeerakkoord aanvaardbaar straks. Om twee uur vergaat het de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Trouwens, zeg ik er even bij. Verongelukte automobilist bij Stroe. Dagenlang onvindbaar door misverstanden in de meldkamer. En in Rotterdam is een rechtszaak even stilgelegd... omdat verdachten zich bedreigd voelden. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer de NCFV met lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch. We meteen met Carl Dietrich als de nieuwe voorzitter... van de koepel van universiteiten. Voor In de Praktijk kijken we deze week mee... achter de schermen van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Daar heeft rechter Christine van den Wijngaard... af en toe last van de grote hoeveelheid aan wetten. Waar ik op het tribunaal vaak een beetje een tekort had aan regels, Er waren er niet zoveel zijn er hier heel veel, misschien wel te veel... en misschien wel in te veel detail. En dan om half twee is er stand.nl. In het aangepaste regeerakkoord wordt te weinig geniveleerd. Dat is de stelling. Um, u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. SMS dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doen we het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Binnenkort krijgt hij een nieuwe functie, Karel Dietrich. Dan wordt hij voorzitter van de koepel van universiteiten. Dietrich zit al veel langer in het onderwijs. De afgelopen jaren was hij voorzitter van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie. Zeg maar de kwaliteitsbeoordelaar van het hoger onderwijs. Dag meneer Dietrich, goeiemiddag. Goedemiddag meneer van den Berg. Alvast gefeliciteerd met uw nieuwe baan. Hartelijk dank. Maar toch even nog over uw functie van kwaliteitsbeoordelaar in het hbo. Er was nogal wat gedoe de afgelopen tijd bij hogescholen als in Holland en Windesheim. Van alles aan de hand daar had alles te maken met de kwaliteit van het onderwijs. Was het, was het terecht dat daar zoveel ophef over was eigenlijk? Nou, ik vind het uh, dat er heel weinig onderscheid is gemaakt... tussen datgene wat structureel fout is en incidenten die hebben plaatsgevonden. Hoe vervelend die incidenten ook allemaal zijn. Uh, ik ben van mening dat de kwaliteit van ons hoger onderwijs goed is. En ik vind het jammer dat er op een totaal van 3500 opleidingen... wel eens iets kan gebeuren. Maar ik vind het ook wel niet onbegrijpelijk. De totale ophef is wat mij betreft... Ja, die was aan de ruime kant. Ja, ja. Nou, dat is mooi gezegd. Um, en, en intussen is, is er alweer heel veel tijd voorbij. En uh, gaat het nu ook beter dan met die beide opleidingen? Hebben ze de boel weer op orde? Ja, de opleidingen die zorgelijk waren in de terminologie van de inspectie... waar wij verder onderzoek naar hebben gedaan... en die wij de accreditatieonderzoek naar hebben gedaan... die zijn allemaal st uh, stukken verbeterd. Uh, twee opleidingen van in Holland zijn inmiddels geaccrediteerd. Twee andere hoop ik dat volgend jaar september de eindstreep weer bereiken. Ja, maar dan bent u daar alweer. Dan ben ik weg. Ja, ja, ja, inderdaad. Dan zit u een trapje hoger weer. Uh, en nog even die kwaliteitsbeoordelen. Dat is natuurlijk best een machtige functie. Een nieuwe opleiding moet altijd bij u langs om goedkeuring te krijgen. Ja, dat is waar. En dat is ook een goede. Bijna garantie tegen het feit dat de consument weet, in dit geval de student... dat datgene wat aangevraagd wordt, dat aan de internationale kwaliteitseisen gaat voldoen. En dat is een bescherming voor iedereen die met een nieuwe opleiding wil beginnen. En iedereen die een nieuwe opleiding wil starten... die moet door die hoepel heen en door die drempel heen. Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk in, in een jaar bijvoorbeeld? Aanvragen of afgewerken? Ja, ja, nou, aanvragen en hoeveel? hoeveel... We hebben ongeveer 700 opleidingen per jaar die we moeten beoordelen. Bestaande en nieuwe opleidingen. En van die nieuwe dan? Mensen die het idee hebben van nou, we beginnen iets nieuws. Hoeveel, ja. hoeveel halen dat dan ook echt? Dat zijn er ongeveer 100 per jaar. En ik denk dat er 60 van die 100 dat die het, zullen, dat die het halen. Ja. 40 niet. Ja. En dan even de, de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in het algemeen. Er verschijnen altijd van die internationale lijstjes. Hoe staan we ervoor? Ja, die lijstjes die gaan nooit over onderwijs, dat is een beetje het probleem. Die lijstjes gaan altijd en alleen maar over onderzoek... en over het verleden en over prestige. Het onderwijs stelt daar nooit, staat nooit op die rankings. Dat is voor ons een, een jammerlijke zaak. Want ik denk dat het Nederlands hoger onderwijs... als je naar de kwaliteit ervan kijkt... dat wij in rankings heel hoog zouden scoren. Omdat wij veel, heel zorgvuldig met ons onderwijs omgaan. En wij veel meer weten van ons onderwijs... dan welk ander land in Europa op dit ogenblik dan ook. Dus die rankings die zeggen wel iets, maar die zeggen vooral iets over onderzoek, niet over onderwijs. Ja. En het feit dat er toch heel veel buitenlandse studenten in Nederland komen uh, studeren, is dat dan een, een, een teken? Dat is absoluut een teken. En ik denk ook als je naar de ervaringen van die buitenlandse studenten kijkt, dat ze over het algemeen genomen weggaan met een, ja, met een groot gevoel van dankbaarheid voor wat ze geleerd hebben. Uh, en het feit dat die stroom toeneemt en dat, er, uh, dat de studenten steeds meer kiezen voor kwaliteitsvolle universiteiten en hogescholen, dat is een heel goed teken voor het, het Nederlandse totale hoger onderwijs. En wat is dan de kracht van het Nederlandse hoger onderwijs? De kracht is dat we degelijk zijn. Dat wij goed opgeleide docenten hebben... die heel veel verstand hebben van onderwijskundige achtergronden. We hebben oog voor diversiteit. We beginnen steeds meer oog te krijgen ook voor excellentie. Niet alleen voor degenen die het moeilijk hebben... maar ook degenen die het soms gemakkelijker kunnen hebben in het onderwijs. En ik vind dat er een hele grote zorgzaamheid is in het onderwijs. Ik heb wel gezegd de afgelopen dagen in interviews... ik kom nooit een verzuurde docent tegen. Ik kom alleen maar mensen tegen die met ongelooflijk veel inzet... en passie in dat onderwijs bezig zijn. Zijn. Dat betaalt zich uit, dat voelen studenten. Studenten voelen zich betrokken bij het onderwijs. En hebben vaak het idee van dat de docent met wie zij samenwerken... dat dat iemand is die met hart en ziel voor hun vak bezig is. Ja. Eh, studenten voelen zich betrokken, die zult u vast nog wel een keer tegenkomen in uw nieuwe baan. Dat hoop ik wel. <laughs> nee, Ik bedoel ook op een andere manier, want die studenten zijn ook lekker kritisch altijd. Hè? Ja, natuurlijk, maar het zijn ook je partners in het onderwijs. Hè. Het gaat voor hen. Uh, te zij zijn onze ja, de talenten van de toekomst. En zij zullen de, de samenleving in de toekomst vorm moeten geven. Dus je kunt daar niet genoeg in investeren. En wat mij persoonlijk betreft, ik heb ook altijd gezegd: studenten zijn niet degene die tegenover onderwijs staan. Het zijn de partners om kwaliteit in het onderwijs te verbeteren. En wat dat betreft ben ik altijd groot voorstander van zo goed mogelijke relaties met diezelfde studenten. We hebben eventjes gebeld alvast met het landelijke studentenvakbond. Uh, Kai Heineman is tegenwoordig de voorzitter daar. Hij is positief over het feit dat u de voorzitter wordt van de universiteitskoepel. Uh, nou, de eerste klap is een Daaldebaard, zou ik zeggen. Die heb je uh, binnen. Ja, absoluut, ja, die steek ik in mijn zak. <laughs> ja, ja. ja, en ze hebben er, hij zei er nog wel even bij: we hebben wel graag dat ze, dat ze zich ook keren tegen het sociaal leenstelsel. Ja. Ja. Zo heeft iedereen zijn wensenlijst. Hè? <laughs> voor mij geldt het uitgangspunt van het hoger onderwijs. Ik vind dat het maximaal toegankelijk moet zijn. En ik snap heel goed dat er afwegen moeten worden gemaakt in de politiek. Of je beurs, beurzenstelsel in stand kunt houden. Of dat je naar een ander stelsel toe moet. Ik denk dat de universiteiten en ook hogescholen de lat zullen leggen. Slagen we erin om de toegankelijkheid voor iedereen die talent heeft. Uh, maximaal te houden. En da daar zal ik ook in, met, met mijn ogen. Met de universitaire ogen naar gaan kijken. Naar welk stelsel er dan ook zal komen in de toekomst. Maar ik begrijp dat u zich nu nog niet even uitspreken over dat sociale leenstelsel? Laat ik het houden op de maximale toegankelijkheid. Ja. ja. Goed. Um, even terug, hè? want uh, u, u begint. Uh, u gaat dus eigenlijk van kwaliteitsbeoordelen. Wordt u ineens uh, ja, beleids, uh, beleidsmaker, hè? Meer dan uh, we nu zijn. Ja, dan ik nu ben. Um, maar ik kom natuurlijk... Ik heb een lange geschiedenis in het hoger onderwijs. Ik ben 17 jaar lang college-lid en voorzitter geweest... van de Universiteit Maastricht. Dus ik weet wel... Um, hoe het in het hoger onderwijs en in de universiteit, universiteiten toegaat. Maar ik wil vooral niet alleen bij beleid bezig zijn. Ik wil vooral uitdragen dat er heel veel passie is in het onderwijs en onderzoek. En dat we heel vaak trots moeten zijn op datgene wat er in het hoger onderwijs wordt gepresteerd. En dat gedijt het best, die passie en die trots... op het ogenblik dat de instellingen veel kansen krijgen... om zelf te doen wat zij voor hun eigen visie... en voor hun eigen beleid het belangrijkste vinden. Dus een grote mate van autonomie. En autonomie is gebaseerd op vertrouwen. En ik hoop dat het vertrouwen van de Nederlandse samenleving... in onze universiteiten en hogescholen, dat dat weer sterker wordt... En dat we met, ja, ook zelf met enige trots kunnen kijken... naar die prachtige grote opleidingsinstituten ja. die we hebben. Laten we even luisteren naar Sibold Noorda, dat is uw voorganger. U gaat hem dus opvolgen. Uh, wat hij zei over de toekomst van de Nederlandse universiteiten... en dat deed hij in 2011. Waar het om gaat is dat Nederlandse universiteiten... Uh, vooral met hun wetenschappelijk onderzoek op de wereld moeten concurreren. Daar moeten ze aantrekkelijk zijn voor jonge wetenschappers... uit alle mogelijke landen, voor partners met wie ze samenwerken... En dan kun je in een land dat relatief weinig geld over heeft voor dat onderzoek, alleen maar door samenwerking internationaal je handhaven. Nou ja, uh, ik neem dat u zich daarbij aansluit. Volledig. In Nederland is een. een heel, we hebben een hele open economie. We zijn een klein land. We hebben eigenlijk is kennis onze belangrijkste grondstof. Daar moeten we zoveel mogelijk in investeren. En dat betekent dat onderwijs en onderzoek van internationaal niveau moeten zijn. Maar tegelijkertijd ook gericht moeten zijn op, uh, ja, op om onze studenten klaar te maken, gereed te maken voor de toekomst... in een multinationale en interculturele uh, wereld... waar zij hun weg zullen moeten vinden... Maar dat kan alleen maar door samenwerking. Ja. En vooral door je te laten zien een internationaal perspectief. Ja. De LSVB had trouwens nog een ander kritisch puntje. Die zei van, er moet ook wat gebeuren aan de voorlichting van, van universiteiten. Studenten worden nu verleid met reclamepraatjes... perverse prikkels van de afdeling marketing van universiteiten. Uh, universiteiten lokken studenten om ervoor te zorgen... dat zij op die manier meer geld krijgen. Um, is dat nou een goede zaak of heeft de LSVB wel een puntje hier? De LSVB heeft hier zeker een punt. Um, er wordt te vaak... Uh, gezegd dat we bezig moeten zijn met studenten allemaal te laten zien... wat, dat, wat voor mooie dingen we doen in het onderwijs. Uh, en elke opleiding probeert zichzelf op een zo goed mogelijke manier daar neer te zetten. En aan de andere kant moet je studenten laten zien... hoe realistisch en hoe zwaar opleidingen ook zijn. Het gaat niet om het feit dat iets leuk is. Het gaat om, iets, om het feit dat je je ergens voor moet inspannen... om daar de eindstreep in te halen. Uh, dus de voorlichting moet wat mij betreft zo realistisch mogelijk zijn en dat is een taak die hogescholen en universiteiten naar zich toe moeten trekken en die ze beter kunnen doen dan ze op dit ogenblik al doen. Daar staat tegenover dat ik wel vind dat studenten zich meer moeten verdiepen in wat wordt aangeboden en dat ze serieuzer moeten omgaan uh, met de mogelijkheden die zich voordoen om ergens een dag mee te lopen, om materiaal te gaan bekijken, om met medestudenten te gaan praten mm -hmm. over hun ervaringen. Het is aan beide kanten moet er, uh, moet er een inspanning plaatsvinden, maar uh, wat mij betreft geldt dat in elk geval voor universiteiten en hogescholen, de voorlichting kan beter, objectiever ja. en meer gericht op datgene wat daadwerkelijk wordt gevraagd. Nou ligt dat nieuwe regeerakkoord er al. Uh, nou ja, dat sociaal leenstelsel is één ding, maar uh, hebt u al een beetje gekeken wat er zo over het onderwijs in staat? Ik had het idee dat, uh, dat er niet per se uh, heel veel extra bezuinigd moet worden in de, de onderwijswereld, zeker nog dat er zelfs wat geld bij komt hier en daar. Dat is ook mijn indruk. Ik, uh, de, de, de details en de kleine lettertjes die worden de komende maanden uh, natuurlijk verder uitgewerkt. Maar de eerste indruk is dat het hoger onderwijs er redelijk goed uitgekomen is. en Wat mij betreft is dat ook terecht. Want wij zijn het kapitaal van de toekomst. Uh, wij zijn bakens van hoop, kun je zeggen, universiteiten en hogescholen. En het is goed dat er extra in geïnvesteerd wordt. Ja. Kent u Jert Bussemaker goed? Ja. Nieuwe minister hè, van ja. onderwijs. Ja. Was de baas bij de Hogeschool van Amsterdam. Ja. U hebt daar vast wel een keer gecontroleerd. Absoluut. En <laughs> hoe is de verhouding dan? <laughs> die verhouding is natuurlijk. Zo, we zijn professionals die met hetzelfde bezig zijn. We zijn bezig met de kwaliteit van het onderwijs. De rollen worden nu heel anders. Jet was gisteren, een van de sprekers bij mijn afscheid, heeft dat in prachtige woorden gedaan. Maar heeft daar vooral ook verteld hoe trots zij ook zelf is om minister te kunnen zijn van dit hoge onderwijsstelsel. En ik denk dat wij elkaar daar gaan vinden. Passie, trots, samenwerking met studenten. Uh, dat zijn denk ik voor haar, maar ook voor mijzelf uh, elementen die een belangrijke rol spelen in datgene wat je doet. En wij komen elkaar vaak tegen. En dat zal op eenzelfde manier zijn uh, als we de afgelopen jaren hebben gedaan. Als professionals met elkaar verkeren. Het, het scheelt wel dat u elkaar goed kent. Dat scheelt altijd. En van, en van dezelfde partij ook, hè, geloof ik. Ja, ik geloof ja. het ook. Ja. Ja. Baalde u niet dat u deze nieuwe baan had aangenomen? Wie weet had u minister van Onderwijs kunnen worden. Geen haar op mijn hoofd. Echt niet? Nee. Ook, ook voor de toekomst nooit die ambitie? Nee, ik ben 60. en dit is mijn laatste baan. Nog zes, zeven jaar hoop ik. En dan ga ik ook lekker genieten van mijn welverdiende rust. Als ik 67 ben. Ja, dus de, de baan van minister van Onderwijs staat niet op uw lijst? Absoluut niet. Nee. nee. nee. nee. Uh, nou ja, goed. Uh, leuk, uh, leuk om zo even met u te praten. We komen u vast een keer tegen. Uh, dat hoop als, ik. Als, ja. het echt, uh, als het echt uh, geëffectueerd is. Uh, heel veel succes in uw nieuwe baan. Dank u wel. En ik vond het prettig om even te kunnen laten merken... dat ik hou van de universiteit en van het hoger onderwijs. En dat de studenten... En echte partners zijn. Dus top binnenkort. Dag, Karel Dietrich, was dat. In de praktijk: de lunchverslaggever op werkbezoek. Het internationaal strafhof in Den Haag bestaat tien jaar. Het hof is opgericht om daders te straffen... die de zwaarste misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd. Verslaggever Anne van der Veen neemt een kijkje in de rechtszaal... op de werkplek van de Belgische rechter Christine van der Rap je op. Houdt u uw rug dan altijd recht en buik in? Ja, dat moet. Hè. We moeten ook met een beetje decorum opkomen, de rechters. Dus we komen achter elkaar op. En dan groeten we het publiek, dan maken we een kleine buiging. En dan pas gaan we zitten op. Ik heb dat gewoon geleerd toen ik op het Joegoslavietribunaal begon. En dat was dat de gewone manier van doen. En hier op het ICC, uh, sommige rechters waren er helemaal niet mee vertrouwd. En die deden dat niet in het begin. En dat was een beetje vreemd, omdat dat gewoon bij het decorum van zo'n internationaal proces hoort. Het wordt ook gevideotaped. Hè? dus um, het wordt ook heel vaak... ...intens bekeken door de lokale bevolkingen waar het proces om gaat. Just put the voice of the witness, please. En van al die lange zittingen moeten samenvattingen gemaakt worden. Die gaan naar landen die bijvoorbeeld zelf geen geld hebben om journalisten te sturen. De afdeling video en audio van het Hof is bezig met de wekelijkse uitzending... ...voor de Centraal-Afrikaanse Republiek en Congo. Dit moet morgen al af zijn. Today. Ja, als, we, als het ons niet lukt voor zes uur om dat klaar te hebben, dan, uh, dan blijven we hier tot het klaar is. In Afrika heeft het Hof speciale mensen om de boodschap te verspreiden naar lokale media. Maar ook om ter plekke de lastige zaken te duiden. Fabienne is één van hen, maar in Afrika werkt de techniek vaak niet mee. Terwijl de afdeling video en audio druk bezig is om in Afrika uit te leggen... Wat het internationaal strafhof eigenlijk doet... is het ook voor de rechter lastig om een helder verhaal te vertellen. Het wetboek voor het hof is het statuut van Rome. Het is heel lang. Het is toch uh, uh, zeer uh, uitgebreid. Als je het vergelijkt met het statuut van het Joegoslavietribunaal... was veel korter. Waar ik op het Joegoslavietribunaal vaak een beetje een tekort had aan regels... er waren er niet zoveel, <coughs> zijn er hier heel veel. Misschien wel te veel en misschien wel in te veel detail. Ik denk dat ons werk op dat punt voor veel verbetering vatbaar is. Omdat de beslissingen die wij schrijven toch vaak ontoegankelijk zijn voor een ruimer publiek. Heel technisch en ja, dus ondoorzichtig. Maar dat heeft dan weer te maken met dat grote dikke boek met zoveel regels die allemaal moeten worden toegepast. En waar je als rechter niet kan naast kijken. Je moet die regels toepassen. En als men het zo ingewikkeld gemaakt heeft... Ja, kan het niet anders dat onze beslissingen voor een stuk dat weerspiegelen. Ook al proberen we het uh, begrijpelijk en, en eenvoudig te maken. Bij de afdeling video en audio kan Sjardien Fink zich in de montage... niet veel vrijheid permitteren om de boel eens wat op te leuken. Het is serieus. Het is uh, rechtszaak, te veel... Uh... Leed, mensenleed, zit dan verbonden om uh, grapjes te maken. En uh, gof moet ook natuurlijk grofwaardig overkomen. Dus daar is geen uh, ruimte voor interpretaties, grapjes en dergelijke. Ook al is het uitleggen van wat het Hof doet moeilijk... en kan het veel duidelijker, de rechter blijft hoopvol. In de volle koude oorlog... Was het helemaal ondenkbaar dat er ooit een politieke bereidheid zou, zou zijn van Staten om zo'n hof op poten te zetten? En die droom die moet nog altijd, um, daar moet aan gewerkt worden. Je gaat mij niet horen zeggen dat alles hier perfect is en dat we nu het, het eind hebben bereikt. Helemaal niet, hè. er moet heel veel gedaan nog worden. Hello. Hello, hello, hello. Can you me? Ondertussen is er weer contact met de Centraal Afrikaanse Republiek waar de uitzending uiteindelijk naartoe moet. Maar als het na acht uur eindelijk gedownload is, is het werk niet voor niets. Er zitten hele dorpen naar de uitzending te luisteren. Ja, zo kan dus na veel gedoe kunnen ze in Afrika horen wat er in het internationaal strafhof is gebeurd. Morgen meer over het hof op dit tijdstip. Zometeen is er stand.nl. De stelling dan in het aangepaste regeerakkoord wordt te weinig geniveleerd. En u mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Doe we na het nieuws met Dorald Meegens. Radio 1, het NOS-journaal. In Syrië zijn zeker 2,5 miljoen mensen door de burgeroorlog uit hun huis verdreven en in eigen land op de vlucht, zegt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. De organisatie baseert zich op schattingen van de Rode Halve Maan, de Arabische Zusterorganisatie van het Rode Kruis. Tot nu toe ging de VN uit van 1,2 miljoen vluchtelingen in Syrië. Een automobilist die in september ernstig gewond raakte bij een ongeluk op de A1 bij Stroe, is dagenlang niet gevonden door misverstanden bij de meldkamer. De man werd pas na drie dagen gevonden en was toen overleden. De politie denkt dat hij mogelijk had kunnen worden gered als hij op tijd was gevonden. De werkwijze bij de meldkamer is aangepast. Een rechter in Rotterdam heeft de moordzaak korte tijd stilgelegd... omdat de drie hoofdverdachten zich bedreigd voelden. De drie staan terecht voor de moord op een twaalfjarige jongen in een woonwagenkamp in Breda. Volgens een advocaat worden ze dus door de familie van de overleden jongen met de dood bedreigd. Nadat iedereen in de zaal was gefouilleerd, niemand gevaarlijke objecten bleek te hebben... is het proces hervat. En de VVD-fractie in de Eerste Kamer vindt het aangepaste regeerakkoord een verbetering. Vorige week nog lachte de fractie dwars, maar het probleem is opgelost, zegt fractieleider Hermans. De Tweede Kamer debatteert vanaf twee uur over de regeringsverklaring. Het eerste half uur, met daarin de regeringsverklaring van premier Rutte, zenden we rechtstreeks uit tussen twee en half drie hier op Radio 1. Daarom is het volgende nieuwsbericht iets voor twee uur te horen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Stand.nl Jurgen van den Berg En dat betekent ook dat wij ietsje korter zijn dus, want om twee uur willen we gewoon op radio 1 beginnen met het debat over die regeringsverklaring. Dus we gaan snel van start met Stand.nl. Rutte en Samson hebben dus hun regeerakkoord herschreven. De inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan en dat wordt gecompenseerd door een paar ingrepen in het belastingstelsel. Kort en goed. De arbeidskorting en de heffingskorting gaat omhoog voor de lage inkomens en wordt afgebouwd voor de hoge inkomens. In essentie wordt daarmee hetzelfde beoogd en bereikt als bij de inkomensafhankelijke premie. En daarbovenop krijgt de PvdA 250 miljoen om de maatregelen omtrent WW en ontslagrecht te verzachten. Dat klinkt als een mooie deal, maar het CPB rekende door en kwam tot de conclusie... dat het toch echt een stuk minder geniveleerd wordt dan in het oude akkoord. Is dat nou erg, uh, nu er toch een solide plan op tafel lijkt te liggen... of heeft de PvdA echt te veel ingeleverd? Ik praat erover met de fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ooyek. Dag, meneer van Ooyek, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. De slingers van het pvda verlengingsfeestje kunnen worden opgeruimd. Uh, mee eens. 250 miljoen voor sociale zekerheid is maar een fooitje. Uh, niet mee eens. Ik ben benieuwd hoe vaak het woord sorry nog valt de komende vier jaar. Mee eens. Ik ben benieuwd. Ja. Goed, dan de, de stelling. Uh, en ik zeg ook tegen onze luisteraars dat we benieuwd zijn naar u eens of oneens. Dus kom maar op. Via de bekende kanalen Ik ga ik zo vertellen hoe u dat kunt doen. In het aangepaste regeerakkoord wordt te weinig geniveleerd. Dat is de stelling. Uh, bent u het eens of oneens met die stelling? Sms staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, um, meneer Van Ooyek, u hoeft dat allemaal niet te doen. U mag het gewoon hier in deze uitzending zeggen. Eens of oneens. Met de stelling. Ja, ik ben het eens met de stelling dat er te weinig uh, wordt geniveleerd, in het, uh, ook in het nieuwe plan. Ja. En waarom? Nou, omdat als je kijkt naar hoe de, uh, zeg maar de gevolgen nu zijn verdeeld over de verschillende inkomensgroepen... dan zie je grofweg dat als je zeg maar drie keer modaal verdient en daarboven, dan draag je niks bij... En als je een uh, alleenstaande uh, ouder bent die op een uitkering is aangewezen... dan ga je er nog altijd bijna 4% op achteruit. Dus dat is, uh, er wordt wel in die middengroepen nu wat gedaan... omdat de VVD dat graag wilde. En uh, er wordt een klein beetje wat gedaan voor uh, sommige mensen aan de onderkant... omdat de PvdA dat als uh, prijs daarvoor, uh, he, als, als, hoe heet dat, als, compensatie daarvoor wilde. Mm -hmm. Maar er zijn heel veel groepen die blijven buiten de nivelleringsoperatie. En dat is jammer, want je had hun... Bij Dragen, heel goed kunnen gebruiken. Juist omdat er nu zoveel uh, bezuinigd moet worden. Ja. en door zoveel mensen moet worden ingeleverd. Over, over wat, soort, wat voor soort inkomens hebben we het dan eigenlijk? Want dat is altijd zo, het is ja. altijd zo abstract om daarover ja. te praten in het algemeen. Maar... Ja, nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat uh, vanaf, uh, ik denk, het uh, zou 2,5, drie keer modaal. Hè, dus je, je hebt het dan over uh, nou, zeg maar 85.000, uh, 90 90.000 euro daarboven. Uh, wordt eigenlijk niet meer geniveleerd. Dus je niveleert tussen de laagste inkomens en de middengroepen beetje. Maar de rest laat je buiten beschouwing. En dat gaat om honderdduizenden mensen die, uh, die meer verdienen dan twee keer modaal. En die, uh, vind ik, uh, ook zouden moeten meebetalen op het moment dat het wat slechter gaat met Nederland. Maar, maar die zitten toch ook al in het hoogste belastingtarief? Ja, die zitten in een belastingtarief dat in de afgelopen twintig jaar steeds verder naar beneden is gegaan. Dat belastingtarief is nu nog 52 procent. Uh, wij zouden graag zien dat dat naar 60 of 65 procent gaat. Dat is het ook heel lang geweest in Nederland. Dat is allemaal verlaagd afgelopen twintig jaar. Daardoor zie je ook dat de ongelijkheid in Nederland is toegenomen. En ik zou hopen dat een kabinet met de Partij van de Arbeid in een tijd waarin er nogmaals he, uh, uh, ook ter wille van de economie moet worden bezuinigd, dat vind ik ook dat dat moet, maar dat je dan uh, echt de sterkste schouders de zwaarste lasten laat dragen, zoals dat heet. Ja. Um, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat is dus niet gebeurd. Uh, nee. Overigens, de, de belastingverlaging die er in eerste instantie instond, die is ook teruggedraaid. Hè? Dus dat is dan nog wel weer een klein uh, winstpuntje uh, uh, misschien. Ja, en daardoor zijn we nu terug op het uh, niveau dat we al een tijd uh, hadden. Maar wat eigenlijk veel lager is dan het niveau wat we uh, lange tijd in Nederland hebben gehad. En wat ook best uh, uh, rechtvaardig is, vind ik. Om een hoger uh, belasting te vragen in de hoogste schijf gaat het dan om van mensen met een hoger inkomen. Ja. Um, in ieder geval is die inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan. Ja. Ik neem aan dat u daar wel blij mee bent. Nou, ik was, uh, Wij waren geen tegenstander van een inkomensafhankelijke zorgpremie, maar ook daarvoor gold eigenlijk dat we zeiden van als je nou, hè, als je nou ook de mensen die meer verdienen dan 70.000 euro laat meebetalen, laat, extra laat meebetalen, dan krijg je een wat eerlijker beeld ook voor de, voor de middengroepen. Het, het, het, het, het sloeg nu natuurlijk wel heel zwaar neer bij die middengroepen, juist omdat je de echte hoge inkomens buitenschot uh, wilde laten. Maar uh, ik vind een uh, inkomensnivellering via de inkomstenbelasting overigens prima hoor, dat is... Dat zou heel goed zijn als dat ja. gebeurt, maar dan moet je verdere stappen zetten. Even nog in het algemeen, want ik zag de SP-roemer... die zei, nou ja, ik vind, ik vind helemaal niks. Ik vind dat de PvdA een knieval heeft gemaakt voor, voor Rutte. Uh, Haarsma Buma was blij dat dat zorgplan van tafel is... maar heeft het ook over die middeninkomens... en zegt, well, daar wordt het nu toch te veel uh, geparkeerd. Uh, hoe, uh, uh, Pechtold zei, nou, ik ben op voorhand niet, niet heel negatief... maar we moeten dus even goed naar, uh, naar de, de ins en outs kijken. Uh, hoe staat u er nou in dan? Nou, wat ik goed vind, is dat er uh, voor de mensen met... Uh, voor voor bepaalde groepen met lage inkomens... Hè, door die arbeidskorting en die heffingskorting wat extra wordt uh, gedaan. Dus die, uh, die komen er wat uh, beter uit. En wat ik ook goed vind, is dat er 250 miljoen is uitgetrokken... om iets te doen aan de WW dan wel... Uh, uh, het, uh, he, de, de, de, de, de, hoe heet dat, de ontslag, uh, ontslagrecht. Dat vind je niet te weinig? Nou ja, dat is altijd mooi als dat meer zou kunnen zijn. Maar ik vind dat op zich positief ten opzichte van de, uh, van de oude plannen. Ik zou zeggen, uh, laten we niet te lang nu blijven hangen in de discussie van zijn we blij of zijn we niet blij. Er zit veel in het regeerakkoord wat, uh, waar we heel veel kritiek op hebben. Dat gaan we vanmiddag naar voren brengen. En uh, we hopen met dit kabinet uh, zaken te kunnen doen. En het kabinet moet nu gewoon aan de slag. Nou zei Samson, hè, dat hoorden we net ook dat quote even dat, dat het allemaal op hetzelfde neerkomt dan wat er uh, eerst was... maar CPB heeft doorgerekend dat uh, dit aangepaste akkoord... Uh, dat er gewoon een stuk minder geniveleerd ja. wordt. Is dat nou ook erg? Nou, het komt niet op hetzelfde neer. Er wordt minder uh, geniveleerd en dat is in die zin erg... dat je de kans mist om mensen met echt hoge inkomens... Uh, meer te laten betalen, zodat je mensen met echt lage inkomens. bijvoorbeeld een alleenstaande ouder uh, die op een uitkering is aangewezen. zodat je die minder. die gaan er nog steeds uh, 3-4 procent op achteruit in deze plannen. dat was niet nodig geweest als je mensen met echte hoge inkomens ook had laten meebetalen. Dat is mijn kritiek op dit plan. Um, maar Roemer bijvoorbeeld, die beoordeelt die 250 miljoen als een fooi. Dat bent u dus niet met, met de SP voor Nou ja, mee. kijk, ik zeg al, het zou best uh, mooi zijn als het, uh, als het meer was. Maar ik vind het winst ten opzichte van de oude situatie... dat er nu 250 miljoen extra is. En ik zou dat dus niet als een fooi uh, willen betitelen. Want dat kan voor mensen die daar straks misschien van profiteren... omdat ze een wat betere WW-regeling krijgen... of omdat ze een beter reintegratietraject krijgen... om weer aan het werk te komen, is het geen fooi... Maar maar een heel belangrijke uh, extra. Dus mm. ik zou dat niet als een fooi uh, willen kwalificeren. U zei net even erbij bijzien... ja, we willen graag samenwerken met dit kabinet. Dus je bent, je bent een beetje op de lijn van Pechtold... nou, nu even een streepte onder al dat uh, gedoe... en uh, laten we nu maar eens kijken dan wat, er, uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, dat is natuurlijk ook belangrijk... want uh, dat kabinet zit nog steeds uh, ook naar die Eerste Kamer te kijken. Daar bent u ook in vertegenwoordigd. Zeker. En uh, de, ja, voor heel veel dingen die, uh, die dit kabinet wil... zal toch de meerderheid in de Eerste Kamer nodig zijn. En ze hebben met z'n tweeën maar dertig zetels van de... En ze hebben 38 nodig en wij hebben de 5 dus. Wij kunnen soms iets betekenen. Ja, maar, maar u, u staat met, met een positieve grondhouding hier tegenover. Zo heet dat, geloof ik. Hè? Nou, zo, zo heet dat, geloof ik. Maar ik heb wel <lacht> eerst, het eerste wat ik zeg is wel dat we verschrikkelijk veel dingen... in het regeerakkoord niet goed vinden. En uh, daar gaan we nu met de regering over in het uh, debat. Vandaag voor het eerst. Gelukkig kan dat nu. Maar ik ga zo'n debat wel in vanuit het idee dat er uh, voor goede ideeën... en voor verbeteringen ten opzichte van het regeerakkoord uh, ruimte is. Het regeerakkoord heet uh, slaan. Ja. Nou, ik hoop dat er ook bruggen worden geslagen naar de oppositie... zodat wij met onze ideeën misschien uh, een voet aan de grond krijgen. In het vorige kabinet heette dat een uitgestoken hand... en nu is het ja. bruggen slaan, hè? Ja, en van die uitgestoken hand is toen bitter weinig uh, terechtgekomen. Dus ik hoop dat nu dat bruggen slaan wat uh, voortvarender ter hand wordt genomen... dan, uh, dan toen de uitgestoken hand werd ja. uitgestoken. Ja. Hier uh, zegt nog iemand uh, die reageert op onze uh, site... Uh, waarom zou je eigenlijk nivelleren? Verschil moet er zijn en werken moet lonen. Wereldwijd gezien zijn de verschillen in Nederland niet zo groot. Eens of oneens. Nou, het? kijk, het gaat erom dat als je, zoals nu, heel veel moet bezuinigen... hoe je de lasten daarvan uh, dan uh, eerlijk verdeelt. Je zou ook bijvoorbeeld, daar zijn wij ook voorstander van... bedrijven nog veel meer belasting kunnen laten betalen. Hè. Er zijn heel veel energieverslindende bedrijven, milieu-onvriendelijke bedrijven... Uh, die nu uh, voor miljarden nog altijd aan bijvoorbeeld energiesubsidies krijgen. Dus het gaat niet alleen om burgers zwaarder te belasten. Het gaat erom dat je de lasten van de crisis... Eerlijk verdeeld, tussen burgers onderling... maar ook tussen burgers en bedrijven bijvoorbeeld. Maar we willen ook niet dat die bedrijven allemaal naar het buitenland gaan. Nee, dat willen we niet. En uh, dat uh, is zeker iets om uh, in de gaten te houden. Maar we willen ook niet als Nederland het achterlijke broertje in Europa worden... doordat we allerlei zeer milieuvervuilende bedrijven in stand houden... met uh, miljarden subsidies. Ja. Goed, uh, meneer Van Ooy, we zijn wat korter vandaag. We moeten ja. straks ook naar dat debat natuurlijk. Zeker, ja. uh, dat begint om twee uur, uh, het debat over de regeringsverklaring. Dus we gaan snel naar onze bellen en dan kom ik zo meteen nog graag even bij u terug... heel ja. kort om... Uh, reacties door te nemen. Het aangepaste regeerakkoord wordt te weinig geniveleerd. 49% voorlopig eens, 51% is het oneens. 1283 mensen hebben gestemd. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Frank Rollemans. Frank, kom maar. Eh, nou, ik ben het oneens. Eh, onze nivellering zit in de progressieve belastingstelsel. Dat hebben eh, al jaren. Dat is, dat, er zit misschien nog een procentje rek in, maar dan houden we het ook echt op. En we hebben echt het voorbeeld van de week nog op televisie kunnen zien in Frankrijk, waarin François Hollande met zijn nivelleringsdrang, er zijn al 300.000 Parijzenaars die op vlucht zijn naar Londen, mm -hmm. om daar een bedrijfje te stichten. En dat is al een hele Franse wijk in Londen. En dat was een prachtige reportage. Alleen, want die, die mensen die, die, die, die vergaan onder de nivelleringsdrang. En dus je zegt, dat is eigenlijk niet goed in Nederland, dat zouden we niet moeten doen. Dus jij bent het eens met wat er nu gebeurt? Ja, en in plaats van, uh, als ik een adviesje zou mogen geven aan onze regering... dan zou ik zeggen, kijk eens naar die prachtige programma's op de VPRO... naar Tegenlicht zoals gisteravond, waar fantastische alternatieven worden voorgespiegeld... die ontzettend veel geld besparen. Goed zo, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Oh, goedemiddag, met uh, mevrouw Gerard uit uh, Veldhoven. Uh, nivelleren betekent eigenlijk het gelijkstellen. Ik ben het gedeeltelijk eens met de stelling, maar op een heel ander vlak. Dat betreft de ex-Kamerleden die nu ruim drie jaar wachtgeld krijgen. Die moeten ook anderhalf jaar wachtgeld krijgen. Hebben ze dan geen baan dan ook maar naar de, uh, heet het, naar de mm -hmm. steun. En uh, ik heb een... Uh, in brandpuntprogramma gezien over ambtenaren. Ambtenaren die bijvoorbeeld verplaatst zijn of ontslagen. die krijgen verschillende ongeveer 10 jaar. tussen de 20.000 en 50.000 euro uitbetaald. Mm. En het erge is, die moeten dus ook anderhalf jaar een uitkering krijgen. Want het allerbelangrijkste is. dat de schuldenlast hier niet, niet mee wordt weggewerkt. Nee, nee u zegt eigenlijk gelijke monden, gelijke kappen. Stampen, goedemiddag. Goedemiddag, Van Binsbergen, Arnhem. Dag meneer Van Binsbergen. Ik ben... Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling. Ah. De minima krijgen 250 miljoen bij uit het Wegenfonds. Ze hebben zo net geld om hun tweedehand fiets te kopen. Alleen jammer genoeg, er was geen fietspad meer. <laughs> ja. Stap.nl, goedemiddag. Ja, goede... goedemiddag met uh, Herman Balster. Dag Herman. Dag, Jurgen. Uh, ik, uh, ben ik ben voor de stelling, er wordt te weinig geniveleerd. En uh, om de volgende reden, uh, de koopkracht van de gemiddelde CAO die is de laatste nou, zeg maar ruim 15 jaar uh, niet meer gestegen. Terwijl de hogere, en de midden, de hogere middeninkomens uh, uh, wel de forse op fruit zijn gegaan. Ten tweede, iedereen betaalt door de directe en indirecte belasting... Uh, ...procentueel al evenveel belasting, ruim 41%. Uh -huh. En hogere binneninkomens uh, en hogere inkomens worden in de saladeschalen... ...en dat weten heel weinig mensen al vaak gecompenseerd... ...voor het uh, betalen van meer belasting. En dat heeft te maken met een functieclassificatiesysteem... ...gekoppeld aan de saladeschalen. De hogere inkomens krijgen dan per punt zeg maar meer geld dan de lagere inkomens. Dus je hebt geen rechte lijn, maar een ronde lijn. Ja, naar ja. ja, boven. En dan uh, de aftrekmogelijkheden voor de hogere inkomens... is uh, vaak veel groter dan voor de lagere inkomens. En, maar uh, maar dat, dat gaat nu toch aangepakt worden? Op die kortingen die er nu zijn... die gelden daar dan uh, helemaal niet meer voor? Nee, maar goed, er zijn natuurlijk nog van allerlei andere uh, mogelijkheden. Dus dat, dat blijft wel bestaan natuurlijk. En uh, wat mij ook opvalt... Dat, dat er vaak wordt gezegd van de hardwerkende uh, Nederlanden... maar er zijn ook zoveel mensen die dat salaris niet verdienen. Kijk maar eens in de havens en in de vleesindustrie. En die, ook, en die ja, toch hard werken? Die, ja, die ontzettend ja, hard werken. Zeker, ja. En uh, er zeg maar niet op vooruit zijn gegaan... Nee, nee. Uh, wat ik in het begin al zei, de laatste jaren. Ja. Dus, uh, nou, ik vind dat het best... Uh, beste enige correctie ja. uh, uh, kan... Uh, Duidelijk. -dank, ja. voor, dank voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Half margen Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, ik, ik vind wat die vorige meneer zegt, vind ik op zich vind ik prima. Alleen het woord nivelleren, dat is voor mij een vies woord. Dat is gelijk aan dieptepunt. Uh, ik vind nogmaals, het, het heeft hij ook zelf gezegd... belasting wordt geheven in procenten... en dat is al nivellering genoeg. Hè. Dat, uh, dus dat dat dat hele begrip nivelleren dat dat dat past niet dat zit ook niet in de mensen dat willen mensen ook niet Dus dan zou je wat dat... aan die percentages moeten doen dat wil je alleen maar, je, je buurman die moet, die mag niet meer, dat is een soort jaloezie -taks. Dat is, Zo is toch vaker genoemd, maar dat is, dat, dat, daar moeten we ook vanaf. Dat moet ook het punt niet zijn. Je moet de crisis aanpakken. Je moet niet met nivelleren komen. Dat, is, dat zijn twee verschillende zaken. Ik hoorde zelfs Zijlstra gisteravond zeggen, want het is toch belangrijk... dat die, die onderste lagen van uh, de, de, de inkomensgroepen uh, uh, ook mee uh, worden genomen in dit, in dit hele verband. En uiteindelijk is dat ook beter om uit die crisis te komen. Mensen die, die buiten hun schuld echt aan de rand zitten... die moet je altijd helpen. Daar is geen enkele twijfel over. Dan denk ik ook, er, er wordt hier heel veel geld over de balk gesmeten. En allerlei gebieden, u kunt ze zelf waarschijnlijk ook wel opnoemen. Daar kan dus goed op gecontroleerd gaan worden. Daar kan je al een heleboel mee, mee, mee rechttrekken wat, wat er nu echt scheef zit. Maar ik zeg al, het punt is, uh, ik ben er ook, ik ben geen voorstander. De VVD die laat zich nu volledig in een hoek drukken. Als grootste partij hebben we meer ja, Samson die nu de dienst uit aan het maken is. Hè. Dat... dat hij noemt dat dan afhouden of een compromis ja, Maar Hij, goed, hij, hij... zegt. Ik, jij doet tegen Rutte wat ik wil. Hè, en, en, en jij mag zeggen wat, uh, wat uh, en, ik, en ik zeg wat jij moet doen. Dat is ja, het andere. maar, maar nou eigenlijk zo. Ik, bedoel, ik, ik, ik, ik heb het idee dat Rutte toch dat zich niet zomaar laat zeggen. En je kan ook zeggen, je kan het ook zo bekijken dat Samson nu toch een soort helpende hand heeft toegestoken. Want ik bedoel, ze zaten er allemaal bij toen ze die handtekening hebben gezet onder dat eerste akkoord. Nee meneer Van der Berg, dat, uh, dat is helemaal niet waar meneer uh, de, de VVD heeft zich van dit, uh, dit, du, dit duo eigenlijk aan de top, wat die handelingen gevoerd heeft, dat hebben ze volledig verkeerd gedaan. De achterban is daar echt niet blij mee. Ik, nou. hoor niet, ik ben zelf de achterban en ik hoor om me heen mensen, precies hetzelfde, dit, dit kabinet, dat, dat gaat tot niets leiden, dat moet er ook niet komen. Mm, okay. Dat dus willen wij niet, we willen wel een andere VVD zien. Ja, okay. En je moet er zo gauw mogelijk komen. Goed, uh, dank voor het bel. in ieder geval. Dat zeggen we tegen iedereen, uh, weer uh, snel terug naar Bram van Ooyik, fractievoorzitter van GroenLinks. Ja, u hoort aan de VVE-achterban. Uh, zijn ze toch nog steeds niet tevreden. Uh, dus dat, dat gaat inderdaad nog wat worden, allemaal. Even wat die meneer ook zei. Uh, is natuurlijk uh, dat nivelleren. dat levert eigenlijk helemaal niks op. aan de crisis, in principe. Leven geen geld op. Nou, wat het oplevert is, is dat je uh, ervoor zorgt... dat datgene wat uh, op tafel moet komen om de crisis te bestrijden... dat je daar, ja, het, uh, het, het is bijna een beetje een cliché... maar dat je de mensen die zich dat het beste kunnen permitteren... daarvoor het meeste laat uh, betalen. En dat is toch belangrijk om zeg maar, draagvlak te creëren in de samenleving. En dat is volgens mij waar uh, Halbe Zelstra ook aan refereerde... wat u net zei. Ja. Dat helpt om draagvlak te creëren... voor de ingrijpende maatregelen die nodig zijn... als mensen het gevoel hebben van iedereen doet naar draagkracht mee. dan is dat beter te verteren dan wanneer je het gevoel hebt dat uiteindelijk toch weer mensen met de lagere inkomens relatief het meeste moeten hmm. bijdragen. En dan nog even dat punt he, van Frankrijk. Want dat wordt natuurlijk ook de afgelopen ja. tijd als voorbeeld genoemd. De Hollande, die, die inderdaad dat hogere belastingpercentage wil invoeren. Eigenlijk wat u dus ook wil. Uh, ja, er gaat een enorme vlucht nu blijkbaar naar Londen toe... waar al een hele Franse wijk is gesteekend. Ja, ik weet niet precies of, je dat, uh, of dat een vlucht is die op gang gekomen is... sinds uh, er in Frankrijk een nieuwe uh, president zit. Maar het het is, dat, dat risico bestaat nu. Dat mensen zeggen, ja, wacht even, dit, dit gaat uh, mijn huisje mooi voorbij. Ja, nou ja, kijk, Nederland is een prachtig land om in te wonen... met heel veel hele goede voorzieningen en uh, ook heel goed vaak in relatie tot andere landen uh, om ons heen. Dus uh, ik denk dat daar gewoon, uh, ja, daar, daar hoort een bepaald prijskaartje bij. Daar moet eerlijk voor betaald worden. En ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor dat mensen naar het buitenland nee. gaan. U moet naar het debat. En ja. uh, we gaan u volgen. En al die andere Kamerleden natuurlijk. Want het uh, debat over de regeringsverklaring is aanstaande. dank dat u meedeedt in het stand.nl. Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks. Uh, ik ga nog één keer verversen. Want uh, wij gaan ook iets eerder stoppen natuurlijk in verband met het debat. Uh, 49 51 is, zijn de percentages. Eens 49 procent. 51 uh, oneens dus. Bijna 1400. 100 mensen gestemd op de stelling in het aangepaste regeerakkoord wordt te weinig geniveleerd. U kunt nog de hele middag blijven reageren, dat debat lekker aanhouden. Maar eerst gaan nou we horen wat er in uh, Dit is de Dag zit, want dat is dan om half drie. Hè, ja, we beginnen een half uurtje later inderdaad. En bij ons uh, zijn te gast Arjan jan Boekenstein, voormalig VVD-Kamerlid en tegenwoordig politiek commentator, en Han Noten, die zit in de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. En met hen blikken we terug op uh, de regeringsverklaring, zoals die vanaf twee uur tot ons klinkt. Verder is de gast F. Starik, dat is een man die uh, gedichten maakt voor mensen die overlijden zonder. Familie en vrienden. Anders is het zo'n, uh, nou ja, het is sowieso al een treurige bedoeling, maar als er dan nog iemand is die een gedicht komt te houden, dan, nou ja, dan kan dat iets toevoegen. We gaan met hem praten over hoe hij dat doet. En Lieve Gijzen is de gast. Jilly, dat is een theatermaker uit België en die uh, zet allerlei mediums uh, te kijken. Ik heb er iets over gelezen, ja, leuk. Grappige man is dat. Um, goed, zometeen dus. Uh, eerst het NOS-nieuws, dan uh, dat debat en daarna is het Dit is de Dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag.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 Zeven minuten voor twee is het een iets vervroegd twee uur bulletin... vanwege de regeringsverklaring en het debat daarover in de Tweede Kamer. Het begin daarvan is zometeen vanaf twee uur rechtstreeks te volgen... op deze zender Radio 1. Fractievoorzitter Hermans van de VVD in de Eerste Kamer... vindt het aangepaste regeerakkoord beter dan wat er lag. Hij benadrukt dat de VVD concessies moet doen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 Waarschijnlijk ligt dat aantal in werkelijkheid hoger. Een vrachtwagenchauffeur uit Reewijk is bekeurd... omdat hij 246 km per uur zou hebben gereden. De vrachtwagen werd in oktober op de A15... door een mobiel radarapparaat op de foto gezet. In werkelijkheid reed hij maar 82 km per uur... KLPD erkent dat het om een fout gaat. De bekeuring is in ieder geval vervallen, verklaard. En de eigenaar van de vrachtauto die krijgt een excuusbrief. En we hebben nogmaals het systeem gecheckt uh, op juistheid. En daar zijn geen onge ongeregeldheden geconstateerd. Volgens het KLPD is een ander voertuig dicht langs de camera gereden. Daardoor zou de meetfout zijn gemaakt. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen wel droog. Ongeveer 10 graden is het. Morgenochtend grijs of mistig, in de middag zonnig. En dan wordt het ongeveer 9 graden. Alles is familie. De opvolger van de film Alles is Liefde gaat op 19 november in première in 57 bioscoop in het hele land. Nou, Pimela, what's the verdict? Luister uit. jullie mijn lenen? Wil jij erbij zijn? Ga naar datwiljenietmissen.nl Dit kind groeit op in een normaal gezin. Ik wil godverdomme dat alles normaal is. Ga voor kaartjes naar nietmissen.nl. Eh, uh, Theo? Ja? Zullen we lekker een bakje doen? Eh, uh, ja, dat kan wel, joh.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 Goedemiddag, een extra uitzending van het NOS Radio 1-journaal... vanwege de regeringsverklaring om twee uur uitgesproken door premier Rutte. Die gaan we live uitzenden en zal zo'n twintig minuten duren. Dat betekent dat dit is de dag van de EO, een half uurtje later begint. Dus blijf luisteren, Thijs en Elsbet hebben interessante gasten vanmiddag. Maar eerst gaan we naar Den Haag, waar de leden van de Tweede Kamer uh, klaar gaan zitten... om die veelbesproken regeringsverklaring aan te horen... en dan later vanmiddag hierover met de premier te gaan debatteren. Ook onze parlementaire verslaggevers zitten. Klaar, Broer, goedemiddag. Ja, goedemiddag Tim. Hey Margreet, gisteravond zagen we een beraalvolle Mark Rutte... die als VVD... Partijleider erkende een fout te hebben gemaakt in de onderhandelingen. Het spijt me, zei hij tegen de achterban. Zal hij ook zijn excuses gaan aanbieden straks als minister-president? Ja, dat is uh, de vraag waar iedereen toch wel een beetje naar uh, uitkijkt. Uh, gisteren zei hij inderdaad, ik heb een fout begaan. Als onderhandelaar, he, zei hij er toen wel bij. En vandaag staat hij daar als minister-president. Dus het kan heel goed dat hij ja, toch wat andere woorden zal kiezen. Net uh, bij het naar binnen gaan werd het hem ook al gevraagd. En toen zei hij, uh, wacht maar af. Dus uh, ja, Iedereen is toch wel gefocust op wat gaat de premier zeggen. De verontschuldigingen waren echt nodig richting de achterban van de VVD... ook waar zoveel onrust is ontstaan. Maar goed, ook in de Tweede Kamer uh, wil men toch wel excuses horen. Want de Tweede Kamer heeft ook heel veel dagen niet geweten... waar men uh, aan toe was met die onrust over de inkomensafhankelijke premie. En, en waar wil ze dan specifieke excuses over horen, eventueel, als je die gaat aan? Nou kijk, het laatste debat wat ze gevoerd hebben in de Tweede Kamer... was met de informateurs Kamp en Bos. En daar heeft uh, Rutte als uh, partijleider toen nog in de Tweede Kamer gezegd... van ja, die inkomensafhankelijke premie die is best uh, verdedigen. Uh, wacht maar.